Twee uur. Het NOS-journaal. Lizelot Thomas het.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 We hebben nu van die hoge masten die veel uitstralen. En je ziet dat er nu uh, ja, technieken op de markt komen die uh, veel lager uh, op, op de weg zitten. Dus niet dat hoge dure palen nodig, mm -hmm. uh, nodig hebben. En uh, ledverlichting is een stuk goedkoper dan uh, de verlichting die er nu in zit. Overigens houdt Rijkswaterstaat wel rekening met gevaarlijke plaatsen. Bij scherpe bochten, korte invoegstroken en in tunnels blijft de verlichting s'nachts wel aan. Voetbalclub FC Groningen heeft 500 kaarten voor de aankomende eredivisiewedstrijd beschikbaar gesteld voor de inwoners van Haren. Algemeen directeur Nijland wil de mensen zo een hart onder de riem steken na de rellen van vrijdagavond. Groningen speelt zondag tegen Roda JC. De selectie van Groningen bereidt zich ieder jaar in Haren voor op het nieuwe voetbalseizoen. Een andere reden dat de Groningse Club iets voor haren wilde doen... is dat er veel steunbetuigingen uit haren kwamen... toen er in 2008 brand was in het stadion van FC Groningen. De oplage van de dagbladen is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald. Ook regionale kranten en veel tijdschriften zagen de oplage dalen. Bij de digitale versies van kranten was er ook een teruggang. Alleen FD Digitaal heeft meer abonnees gekregen. Ook de oplagers van de opiniebladen dalen, behalve die van HP De Tijd. En ook de televisiegidsen, de mannenbladen en de vrouwenbladen verliezen over het algemeen lezers. Minister Rosenthal heeft hard uit, uh, harde kritiek geuit op het optreden van de VN-veiligheidsraad met betrekking tot Syrië. Hij verwijt leden van de Veiligheidsraad te falen in de aanpak van het Syrische regime. De minister zei dat na een gesprek met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York... Rosenthal heeft er bij Ban op aangedrongen dat de VN zich krachtiger inzet om het geweld in Syrië te stoppen. De raad is volgens de minister verlamd door verdeeldheid. Rusland en China moeten volgens Rosenthal hun blokkade opheffen. De privékliniek Laser Lasersurgery in Haarlem mag weer opengaan... heeft de inspectie voor de gezondheidszorg bepaald. De kliniek waar cosmetische ingrepen zoals liposuctie worden gedaan... werd begin augustus gesloten. De kwaliteit en veiligheid van de zorg in de kliniek waren onder de maat. Zo was onder meer geen noodmedicatie aanwezig... voor als het fout gaat met een behandeling. Maar inmiddels voldoet Lasersurgery aan de eisen... en zijn er volgens de inspectie geen onverantwoorde risico's meer... voor de veiligheid van patiënten. Het weer, afwisselend wolkenvelden, zon en enkele buien met kans op onweer. Het wordt 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Ook morgen wolken en buien. Paul Carrick. Zijn lekkerste sauce. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected.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 Gerry Verbeet, met de voorzitterspleet. Wat dacht je? Ik wip even langs. Ik ga toch even bij u langs voor een paar tips en tricks. Tips, daar doe ik niet aan. En tricks die hebben jullie eigenhandig uit de formatie gekijkt. Dus, goedemiddag. Ja, dit is de dag dat er een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer wordt verkozen... als opvolger van Gerry Verbeet. En dit is ook de dag waarop cabaretière Sanne Wallis de Vries bij ons te gast is. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag, dank je. Wie hoop jij dat er uh, wordt gekozen straks? Al is het maar omdat die, hij of zij goed te imiteren is... Nou, dat, daar heb ik helemaal geen mening over, want ik heb hun hoofden helemaal niet voor me nu. Dus, Echt niet? Is dat niet nee. heel belangrijk? Uh, ja, maar ik moest hierheen, dus ik was daar de ah, hele okay. dag mee bezig. <laughs> Ook aan tafel Willemien van Aals, directeur van het Nederlands Filmfestival. Dat gaat morgen van start. Mevrouw van Aals, kunt u hier nog een beetje rustig zitten? Ja, ik kan hier heel rustig zitten. We ah. hebben een hartstikke goed team en alles onder controle. Maar hoeveel films kunnen we bekijken bij het filmfestival? Uh, 388. Zo, ja. dat was een heleboel. Ja. We praten vanmiddag ook met oud-Kamervoorzitter Frans Wijslas en met historicus Vic Meijer. Vic, maakt het jou wat uit wie de voorzitter van de Tweede Kamer wordt? Uh, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanochtend voor de eerste kandidaten gehoord. Dus, en ik ben het met uh, uh, de cabaretieren eens dat ik, niet, uh, dat ik daar nog geen gezicht bij heb. Oh. Ik begreep het als mevrouw van Miltenburg. Ja, en, mevrouw Ariep. En mevrouw Ariep. En meneer Schouw. En meneer Schouw. Ik heb ook geen hoofden. Ook niet, Deze dus ben bijna nee. de Sanne volledig eens. We gaan een plaatjes op opzoeken op de computer. Ja. De dichter bij de dag is vandaag Ton Luiten, Zijn gedicht over de uitzending hoort u tegen half vier. U kunt reageren, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Sanne Wallis de Vries, de meeste luisteraars zullen je kennen... van je typetjes in Koefnoen of je theatershows. Maar we gaan mm. eerst even nader met jou kennismaken... door middel van onze jukebox. Oh. Die stelt dan een vraag en mag jij een antwoord geven. Oh ja. Wat was uw ontbijt? Een yoghurt met muesli. Zou u een dier kunnen doden? Een dier kunnen doden? Nee. Uw favoriete sprookje? Uh, dat weet ik niet, maar een dier zou ik trouwens wel kunnen doden. <laughs> Als u een gerecht zou zijn, welk gerecht? Een uh, mojito, mag dat ook? Een cocktail. Heeft u een verslaving? Niet meer. Waarop zou bezuinigd mogen worden? Ja, op het zakenleven, maar dat slaat nergens op. Even maar dat dier, eerst niet en dan toch weer wel? Ja, ik dacht, dierdoden, nee, natuurlijk niet. Maar toen zag ik een kikker vorm of een muis of een Oeh. kip zelfs. Toen dacht ik, ja, dat moet toch wel lukken? Als het echt moet, als er Oei. iets op het spel staat, dan wil ik best een poging wagen. Hoe zou jij een kikker doden? Met een mes. Maar die zit snel weg dan, denk je niet? Gaan we nu echt op We Weet niet, het zat. Nou, die kip dan, die kip. De nek omdraaien. De nek omdraaien. Dat zou ik eerlijk gezegd ook wel eens willen proberen, maar... <grijp> ja. Nee, dat is wel een diepe, ja. enge wens. Nou, Welke verslaving heb je gehad? Uh, nou, ik heb laatst uh, me in de Volkskrant uh, laten ontvallen... dat ik uh, een lichte vorm van bulimia heb gehad. En oh, dat ja. is toch wel een eetverslaving. Ja. Heel lang geleden, ander leven. Maar ik heb maar eens besloten om daar gewoon over te praten... in plaats van daar moeilijk over te doen. Want dan denkt iedereen weer, het is toch nog steeds belangrijk. Maar ik ben er wel lang uit... Maar ik dacht, misschien moet ik daar eens iets meer mee doen. dan alleen maar zeggen dat ik dat gehad heb. en met jonge meiden en vrouwen aan de slag. In de hoop dat je andere mensen mee kan helpen. Ja. Ja. ja, want ik vind zelf dat ik het te lang geheim heb gehouden. En ik denk wel eens uh, dat het kan echt ondervangen worden. Je kan echt sneller eruit komen. Ja, door te delen, te praten. te weten dat je niet alleen bent. wat eigenlijk voor alle verslavingen geldt natuurlijk. en aan de slag met jezelf wel. Ja. Ja. Maar meer samen doen. Ja. Misschien val ik ontzettend door de mand, maar een mogito-cocktail. Uh, een vooral Cuba, Cubaanse cocktail. Heel Met lekker. Met munt erin. Heel lekker. Maar ook snel weg. Of valt dat wel mee? Ja, iets te snel weg. Ja, dat geldt ook voor jou dan? <laughs> en ja, heel jij lekker. Lijkt erop. Zit daar <laughs> ja. ook zo'n randje zout? Of is dat niet bij hem? Nee, bij de mochieters die ik uh, ken en oh. lekker vindt niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Oké, okay, maar dat zou je wel graag willen zijn. Dus. Ja. Goed, je, je bent hier omdat je een rol speelt in de film uh, Mees Case. Ja. Uh, zou je een paar zinnen kunnen vertellen waar die over gaat? Ja, hij, gaat, uh, hij is geënt op de boeken van Mirjam Olderhaven. Dat wil ik altijd eerst even stressen. Um, gaat over een, uh, eigenlijk gaat het over een jongetje, Tobias. En die zit op school in een klas. En zijn vader is dood en zijn moeder is depressief... door de dood van die vader. En dan komt er een stagiair voor de klas lesgeven. En die heet Meester Kees. En die noemen zij al heel snel Mees Kees. En die mees, die ziet Tobias heel goed. Dus die... Weet wat er met hem is en die voelt hem goed aan. En het wordt nergens uitgesproken, maar die is heel fijn voor Tobias. Oh ja. En daar gaat de film eigenlijk over. En Mees is nog heel jong, want Mees is 19. Ja, die zit eigenlijk nog op de lerarenopleiding. Die is net zo kind als de kinderen zelf. En die heeft, houdt er alternatieve lesmethoden op na. Af en toe staat hij op de bankjes. Ja, hij uh, doet dingen op schoolreis die niet ingepland waren. <lacht> en er is een uh, schooldirectrice die dat absoluut allemaal helemaal niet wil hebben. En dat ben ik. ja. En hoe leuk was het om dat te spelen? Heel erg leuk. Ja, ik heb enorm pret gehad tijdens het filmen. Waar zat hem dat in? in uh, ja, in dat type heel erg. In die, uh, heel streng, sowieso op het oog. Heel streng, ja, maar eigenlijk uh, gewoon een vrouw die helemaal vast zit in de lesmethodes. En het enige waar ze aan denkt is educatie. Educatie, goed voor de kist. Ze bedoelt het heel goed, dus is niet een boze heks of zo. Maar ze zit daar compleet in vast. Als ze binnenkomt, zegt ze ook als eerste: het rooster. Dat is het eerste wat ze zegt. En dan houdt ze dan helemaal. En als er iets een beetje anders gaat, dan is er gewoon paniek van binnen, want ze kan zich ook niet zo heel goed uiten. Ze heeft wel één hobby. Die, ik weet niet of ik die mag verklaan. Nou, ik mag wel zeggen, haar hobby is de middeleeuwen. Uh, ja, fik, fik, fik bij mij is het de oudheid. <laughs> ja, de lucht, ja, de nee, oké. Okay. Ligt, <laughs> ligt er dichtbij, toch? Het <laughs> ja. valt toch reuze mee. <laughs> ja, ligt toch ook. helemaal niet zo dichtbij, of zit 1500 jaar tussen, toch? dichtbij? De oudheid slaat nou, Als je over de, de, de oudheid praat, ligt de middeleeuwen dichtbij. Dat is waar, ja. Van ja. hieraf gezien. Maar waarom vind jij het zo leuk om haar te spelen? Ja, dat is me wel vaker gevraagd. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat de link is dat ik stiekem ook heel erg vast zit, want is bijna. Ik ben eigenlijk meer tegenovergesteld van haar, maar. Het, ja, het is gewoon heerlijk om iemand te spelen die wel vast zit... En die, en die bij wie van binnen alles gaande is. En om dat af en toe los te laten door middel... ik knal soms de deur te hard dicht, dan wil ik heel rustig Tobias zeggen. Dan zeg ik, Tobias! Per ongeluk, dat soort toestanden. En het was heel leuk, want ik heb het samen met de regisseuse zo kunnen ontwikkelen. En die had er ook oren naar. En komt het ook goed met haar? Komt ze los uiteindelijk? Nou, in deze of? film niet, dus in ik hoop heel erg op een vervolg. Hmm waarin ze ontzettend los komt. Uh, <laughs> okay. Wilhelmine van u zit mee te knikken, want de film gaat in première op het filmfestival. Ja, Heft, het... Heeft u hem ook al gezien? Ja, ja, ik heb hem gezien. Ik vind het een hartstikke leuk film. Ik denk ook dat heel veel kinderen daar heel veel plezier ja, aan zullen beleven. En Sanne Wallis is gewoon hartstikke goed. Ja. Dus en hij gaat zaterdag op het filmfestival in première, feestelijke première in de Schouwburg. Ja. Uh, is het jouw eerste echte filmacteerdebut? Nee, mijn eerste was uh, Moordwijven van Dick Maas. Okay. Dit is de tweede. Ja. Ja. En, en voel je jezelf al actrice? Nou, eigenlijk niet echt. Maar ik, vind, ik probeer dus ook rollen wel uh, te spelen die ik aan kan. En uh, misschien dat het ergens naartoe evolueert... dat ik ooit wel een echt volwaardige, dramatische, zware rol aan zou kunnen, maar tot nu toe denk ik, ja, dit is wel iets wat ik aan kan, ja. Ja, en je ja. hebt zelf kinderen in de leeftijd van 4 en 8, als ja. ik het goed heb. Ja. Is dat een beetje de doelgroep? Enorm, ja. Vanaf 7 is het, ja. Ik, denk dat het... ik heb de boeken toevallig ook vorig jaar voorgelezen, dus ik kende ze al voordat ik gevraagd werd. Ja. En uh, ja, ik vind dat het heel erg goed gelukt is... ook om die vertaling te maken van de boeken naar de film. Maar ik hoorde dat jij het soms leuker vond dan je dochter. Ja, dat was even een <laughs> beetje op vakantie. las mijn echtgenoot op een gegeven moment... Mees... toen was het meest Kees op schoolreis, geloof ik. En dan moest ik zo vreselijk om lachen. Ik lag naast mijn dochter te luisteren. Toen, nou, toen zei ze echt, je moet nou ophalen, want het is mijn boek. <laughs> ja. ja. Heb je ook wel, want je zei van ik, moet, ik doe tot nu toe rollen die echt bij mij passen, die ik ook kan. Er zijn ook wel rollen die je afgewezen hebt, omdat je dacht, het is nog te Nee fun. hoor, want ik zit helemaal niet in de molen dat ik ontzettend veel word gevraagd. Maar, uh, en ik word ook meestal wel in het genre gevraagd. Ik denk ja dat dat... Je krijgt een... wel de passende rollen Precies. Ja, ja, Maar wat zou nou niet bij je passen op dit moment? Science fiction uh. <laughs> Western. Nee, ik ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat ligt heel erg aan. Ja, dan zou ik eerst praktisch een script moeten zien of zo. Ja, ik denk altijd dat het echte acteren, maar dat mag ik niet zeggen van goede vrienden die mij kennen en met wie. Ik heb gewoon echt een uh, kleinkunstopleiding afgerond. De tops, de theateropleiding Selma Susanne. Daar heb ik acteerlessen in gehad. Maar ja, ik ben nou eenmaal cabaretier geworden. En uh, typ, ik heb typetjes gespeeld. Dus ja, Ik vind eigenlijk dat ik zelf moet zeggen... van een, een echte, serieuze, zware, dramatische rol kan ik waarschijnlijk niet. Maar dan weet ik nu alweer dat er straks mijn telefoon vol staat met berichten. Zo moet je niet over jezelf nee, maar praten. Maar vind je het ook echt? Of, of vind je dat je het moet zeggen? Nou, het begint een beetje te veranderen, moet ik zeggen. Zeker nu, ik, zo, ik voelde zo'n bevrijding ook in het spelen van die dreus. Dat het zo'n ander mens is dan ik. Toen dacht ik, nou, volgens mij... en ook door de filmervaring inmiddels... Um, dat ik denk, nou, misschien begint het wel een beetje te komen of zo. En wie zegt er dan tegen jou... dat moet je niet over jezelf zeggen? Nou, goede vrienden en mijn moeder bijvoorbeeld. <laughs> want die zeggen, je moet uitstralen dat je het wel allemaal kan? Nou, niet dat je het wel allemaal kan. Maar je moet jezelf niet onnodig naar beneden halen. Als mensen zeggen, zou je een dramatisch filmrol aan kunnen... moet je gewoon zeggen, ja, natuurlijk. En dan wachten tot de telefoon gaat. En... Ook als het niet bij je past? Om dat te zeggen? Nou, ik? nee, want zij vinden echt dat ik dat kan. Dat is het meer. Wermie ja. van Aals, u ziet natuurlijk heel veel films, heel veel acteurs en actrices. Komt dat vaker voor, wat Sanne zegt? Want ik ja, weet... het komt zeker vaker voor. Ik denk dat acteurs en actrices heel graag heel veel rollen spelen, maar lang niet altijd hè, rollen die, die dichtbij ze staan. En ik zie ook heel veel. Uh, He, acteurs komen misschien heel zeker over, maar het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om... Maar zij juist niet, om... zij juist niet dan, als ze zegt nee, van ik moet daar maar, zeker in zijn. Ja, maar juist die onzekerheid die zie je natuurlijk heel veel. En dat is ook heel logisch, zoveel acteurs en actrices willen gewoon keigoed zijn in hun vak. En daar hoort natuurlijk ook onzekerheid ja, bij en om je kritisch. steeds maar weer... Ja. De, ja, om steeds maar weer over grenzen te gaan. En ja. zelfkritiek. Ja. Ik denk de beste acteurs zijn enorme twijfelaars... en hebben heel veel zelfkritiek. Wat ja. ja. vonden jouw kinderen ervan om jou te zien spelen? Hebben ze wat gezien of nog niet? Nee, nee ja, ze hebben, ja, de trailer hebben ze gezien. En uh, mijn oudste dochter is een dagje komen figureren. Alleen haar uh, voorhoofd is in beeld. Van een stukje <laughs> okay. haar. Als de bus haar wil je wilt het toch een beetje uit de publiciteit houden, <laughs> ja. begrijp je. Ja. <laughs> Ik heb het gezegd op de montage. Ze mag niet in beeld. Maar uh, nee, ze vindt het wel cool. Maar ze, is ook, uh, ze laat het niet heel erg aan mij blijken. Dat, uh, er ging één mondhoek omhoog toen ze hoorden dat ik treus mocht spelen. Maar ik denk dat ze het eigenlijk wel... Uh heel leuk vindt. Maar waarom durft ze dat niet tegen jou te nou, zeggen? Nou, ze durft het wel, maar ze wil niet enthousiast over mij doen. Want waarom ik ben inmiddels ook, Ja, ik mag ook niet dansen in de kamer, nee, ik mag dat, niet zingen. Dat, dat, dat dat acht, is gewoon... dan ben je toch nog wel populair bij je kinderen? Oh, dat ben ik nooit geweest bij haar thuis. <lacht> no. Er zit heel veel pijn. Nee. Ik... <lacht> Doe je daarover praten <lacht> Ja, heel graag. Ik moet het delen. <lacht> ja. Nee, nee, het is gewoon allemaal vreselijk. Nee, het begint nu bij haar juist te komen dat ze dingen heel gênant vindt van mij. Dat als ik al te hard praat of te hard lacht, zegt ze, mam, weet je, dat vindt ze allemaal heel erg. Luister naar dit is de dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grootenke. Might need somebody van Shola Ama. U naar Dit is de Dag. Daarin zijn te gast. Sanne Wallis de Vries, cabaretier Willemien van Aalst van het Nederlands Filmfestival. En uh, Fik Meijer, historicus. En we wachten nog op Frans Wijslas, Die komt straks ook. Dan gaan we praten over de nieuwe voorzitter van uh, de Tweede Kamer. we praten nu met Sanne Wallis de Vries. Die mm. heeft inmiddels een indrukwekkend cv opgebouwd. Laten we even luisteren naar een paar dingen die je hebt gedaan, Sanne. Oh. Toen ik won, dat was dus in 96, met die solovoorstelling die ik bij Crea had gemaakt. Had ik volgens mij een heleboel mee, want ik was weer zijn een vrouw alleen en dat was er helemaal niet geweest sinds Lennette eigenlijk niet. Mensen waren heel blij dat er uh, weer zijn een vrouw alleen was en die ook nog eens echt wel wat in de mars had of zo. Ja, ik heb hele normale vrouwen en mannen ook hebben van die mooie holtes... maar ik heb echt een soort van boltes. <lacht> uh, dit zijn ook geen tieten, maar stukken oksel die je ziet. Ja, dat was een stukje uit je laatste solo-show. Uh, nee, dit was uit zin. Oh, dat is langer geleden al. Ja, ja, ja. 2000. Okay. Oh, dat is wel heel lang geleden. Ja, ah, ik ga het navragen op de redactie hoe het is gekomen dat Doe het toch zo. Uh, ja, ja. Precies. <laughs> ja. Ik krijg eruit dat begrijp je. Ja. Um, <laughs> je bent gestopt met je solo show. Even, ja, ja, ja. Even. Nou ja, ik weet niet wanneer ik weer. Ik ben niet definitief uh, gestopt. Van uh, die deur is dicht en het gaat nooit meer gebeuren. Maar. Het was even genoeg geweest. Het podium is niet meer heilig. Mijn gezin is nu het centrum van mijn leven. Oeh, heb ik dat gezegd? Nou, ja. althans, dat zegt de redactie. Ja, ik durf dat nu <laughs> niet meer. <laughs> ja. Nou, het is niet waar dat, dat ik ben gestopt omdat het gezin. Ik zie dat ook helemaal niet in een, uh, een ding of zo. Of ik heb helemaal geen nummer één of twee. Het is meer dat ik een aantal dingen in mijn leven heb en die moet ik zien uh, te, ja, te balanceren. Het maken van een solovoorstelling en vervolgens ermee op tournee gaan... dat vergt zoveel van me, of ik vind dat het zoveel van me moet. Ik vind dat ik een instelling moet hebben en een concentratie en een focus... En dan hebben we nog niet eens de aanvangstijden genoemd. Dat is gewoon bijna niet te doen, u Acht uur s'avonds toch meestal? Beginnen, ja. ja. En een normale moeder met een normale dag met kinderen achter de rug... die ploft dan op de bank en die uh, valt op een gegeven moment in slaap voor de televisie. Ook, voordat ik allemaal mailtjes krijg van moeders die niet in slaap vallen... <laughs> niet iedereen... Maar <laughs> kijk, daar, ik piekte vroeger, toen ik nog geen kinderen had... s'avonds, weet je wel, met de voorstelling. En nee. nu had ik dan overdag ruimschoots gepiekt... en moest ik s'avonds nog ook ver weg... En, dan nog eens pieken. En ik, vind, ik, kon, ik merkte gewoon aan mezelf dat ik de concentratie en de focus niet meer had zoals vroeger. En toen dacht ik: dat moet dan maar even niet meer. Want ik vind niet dat ik het op een andere manier moet doen eigenlijk. Want dan kan je ook een au pair nemen of zo. Of te zorgen dat je toch s'avonds kan pieken. Of is maar dat ik, allemaal. ik heb al die dingen. Dat kan niet anders, want anders is er niemand thuis. Nee. Maar het gaat, het gaat niet zozeer om een organisatorisch ding. als wel om een instelling of zo. Okay. zo soort. En ik vind het zelf helemaal, helemaal niet erg. Ik vind het gezond en ik vind het ook goed dat omdat ik nou ooit ben begonnen met die soloshows... vind ik mezelf helemaal niet voor de rest van mijn leven solo cabaretier. En ik vind ook helemaal niet dat ik elk seizoen... of om het seizoen met een soloprogramma moet komen. Ik vind dat je pas met een solovoorstelling moet komen... als je wat te melden hebt en als je zin hebt en energie... om dat te maken en om het te spelen. Je ziet het ook en... niet als een offer dat je nu brengt nou, aan jezelf? Nee, helemaal niet. Nee, in tegendeel eigenlijk. Want ik heb gemerkt sinds ik dat uh, heb besloten... en sinds dat uh, enigszins uh, raar naar buiten is gekomen... alsof het inderdaad een, een besluit was om te stoppen... Um, het ja, was ook was wel een besluit, maar, toch, ja. maar ik bedoel meer van alsof ik, ik heb helemaal geen statement gemaakt of niks naar buiten gebracht. Het is gewoon zo'n beetje rommelig weer op zijn sannes naar buiten gegaan. gewoon een persconferentie moeten geven. Ja, dat had moeten ik moeten doen met champagne en alles. Yes. Maar uh, heb ik, ben ik op allerlei gebieden terechtgekomen en ben ik gevraagd voor dingen waar ik anders niet voor gevraagd was, denk ik. Dus er zijn allemaal mogelijkheden gekomen die ik, uh, ja, waar ik ontzettend blij mee ben. Heb je het gevoel, want je zegt van je moet dan ieder uh, uh, uh, jaar maar weer een show presenteren, pr dat je... Dat, dat, je dan, uh, dat die drang van, van buitenaf ook op je gelegd wordt. Als je eenmaal nou, in zo'n carrière merkte. zit. Kijk, ik vond het een vrij organische, natuurlijke beslissing. En ik heb ook helemaal niet gezegd: ik stop voor altijd. Maar ik heb gezegd: ik ga even geen soloprogramma's meer maken. En ik heb dat wel eerder zo gedaan. Ik heb helemaal niet vroeger elk seizoen iets uitgebracht. En toen kraaide er geen haan naar. Ja. Toen deed ik bijvoorbeeld een seizoen musical. Of ik uh, baarde een kind. Uh, waar ik dan eerst van in verwachting was. Oh, oh. Ja? ja, dat was heel gek. Ja. En. Uh, uh, toen, uh, en maar nu nu ik dus heb gezegd, ik weet niet, uh, uh, hey, ik ga het even niet doen. Is het opeens, oh je bent gestopt en, uh, en zo. En nu opeens denk, merk ik dus dat er toch wel een soort verwachting is. Dat je dan wel moet zeggen wanneer je weer gaat beginnen. Maar, of, wanneer ga je weer beginnen? <laughs> heb je champagne? <laughs> uh, dat weet ik niet. Nee, als, het, uh, als ik genoeg, ik heb, ik, wat ik wel grappig vind om te merken is dat de ideeën blijven komen sowieso. En ook op de raarste momenten, dat was vroeger al zo. En, en, uh, en wat is dat dan ik het juiste jij... moment? Nou, dat vind ik een beetje intiem. Oké, okay, sorry. Maar, um, uh... Ik heb nu ook steeds dat er allemaal andere gedachten uh, voor mijn netvlies springen. maar dat ik deze zin moet afmaken. <laughs> <laughs> maar als ik genoeg ideeën heb. en genoeg energie en zin. Dan denk ik denk, nou nu heb ik een soort uh, staketsel. waarop ik een voorstelling zou kunnen bouwen. En tot nu toe heb ik alleen nog maar losse vlodders. Je zou ook kunnen denken, want je bent ook bezig met film. Ja. Uh, met theater. Nu mm -hmm. zou ik kunnen denken, nou, laat maar zitten. dat cabaret, dat was aan het begin. maar nu ga ik me concentreren op iets anders. Ja, maar ik wil eigenlijk nooit, nooit zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk is. om bijvoorbeeld over vijf jaar. Ik kan me voorstellen dat het dan weer heel erg gaat kriebelen. En dat ik denk: nu vind ik het leuk om op mijn. Dan ben ik 46, om dan mijn licht te laten schijnen over Nederland en de wereld. En ons, mensen. En. Uh dat heb ik, ja, ik, vind het, ik vind het zelf het leukst om allerlei soorten mensen... en allerlei soorten leeftijden aan het woord te horen. Ja. En Moet je podo. nu heel veel weggooien? Want als je dan wel steeds ideeën hebt... Die kan je dan Nee, eens... ik bewaar ze allemaal. Oh, ik schrijf je schrijft ze op, ze op en, en dan ja. worden ze ergens opgeslagen. En, ja. en ooit... Soms heb ik een heel goed idee, maar dan heb ik geen pen en papier bij de hand. En dan is hij ook echt weg. Dan baal ik heel erg. En, dan denk, ja. en als ik dan een volgend idee krijg, dan denk ik... was dit nou het vorige idee ook? Maar dat, dat weet ik dan niet meer. Nee, en heb je genoeg uitlaatkleppen waar je het wel kwijt kan? K hoe kom ik over? <laughs> Um... Ik vind mezelf nu heel druk namelijk opeens. Oh, Misschien dat kom valt ik over mee. alsof ik helemaal nee. geen nee. Nee. laat wat, nee. wat mij nou opvalt. Heb je nou voortdurend, als je hier nou zit te praten, ook dat er ideeën door je hoofd schieten van dat zou ik kunnen doen tijdens dit gesprek? Uh, nee, dat valt wel mee. Maar ik zie wel steeds die dode kikker voor me. <lacht> en hoe ik die dan zou doden. Dat had ik ja, ja. Als, ja. als je daar meer over weet, dan horen we het graag. <lacht> ja. Als je daar verder in mee gekomen. Nou, als er 46 is, horen we dat in dat ene programma, wat dan ja. Ja, uiteindelijk. Oh, ja. Ik Gaat denk dat komen. ik wel af en toe ga stand-uppen bij Toemler. Want ik zit officieel nog steeds bij Comedy Train. En daar krijg ik dan ook mailtjes van. En zo. Ik denk, oh, dat kan ik natuurlijk wel nu af en toe weer doen. Op mijn fietsje: gewoon naar Toemler. En dan 10 minuten eens uitproberen. En dat hoef je niet van tevoren te bedenken. Hè? Dan kan je gewoon gaan staan en dan moet het komen. Ja, dat zou ik kunnen doen, maar ik ga dan toch wel een beetje bedenken wat ik ga zeggen. Denk ja. like. Want wat is het belangrijkste voor jou wat er voor in de plaats gekomen is? Nou, eigenlijk een soort van waaier aan, aan uh, activiteiten die ik nu doe. De, ik doe radio op vrijdagmiddag, ma maak ik satire bij vrijdagmiddag live met een heel team van mensen. Uh, film, dus die meest Kees kwam aanwaaien en de... Ik kwam niet aanwaaien. Ik heb keihard voor gewerkt. Oh ja, dat hoor je dan te zeggen van je ja, moeder. Ja, ja. <laughs> Het Rood Theater vroeg of ik vorig jaar in een familievoorstelling. En ik uh, en schrijven eigenlijk ook wel. Ik mocht twee columns doen voor uh, wat, kamerbreed. Troskamerbreed. Waar, waar de lijsttrekkers bij zaten in de campagnetijd. En ik merkte dat ik dat ook heel erg leuk vond om te doen. Okay. En daarvan dacht ik dus, hé, hey, dat komt volgens mij met ouder worden. Dat ik... Uh, heus wel een politiek bewustzijn heb en een politiek interesse. Alleen ik... Het, wist het nog niet? Ik wist nog niet en het voelde voor mij ook altijd... alsof ik heel ver afstond van de realiteit. Dus ik dacht wel allemaal dingen over politiek... maar ik dacht, nou, dat is zo naïef en zo meisjesachtig. Daar kan niemand wat mee. En nu had ik voor het eerst op, opeens een soort brug. En er werd ook nog om gelachen. Nou, dat vond ik helemaal uh, leuk... Dus toen dacht ik, nou, dat is dus iets met ouder worden volgens mij... dat ik wel op een podium daar iets mee zou kunnen. Ja. Want heb, ja, dit klinkt ook weer een beetje onzeker... als je zegt van de wet ook nog om gelachen. Waarom gaat dat niet over als je ouder wordt? Niet het ja. bij jou speciaal Dat bij... weet ik niet, maar volgens mij als je daar zeker over wordt... of als je denkt, nou, die lach komt toch wel... dan ben je al verloren volgens mij. Ja. Als... Maar zijn er niet heel veel grappenmakers die dat wel hebben? Dat weet ik niet. Nee, dat is volgens mij bij niet. Bij elke grap vind dus, jij het je, spannend of die goed valt ja, of die leuk is. Ja, en je moet hem proberen, en je moet hem bijschaven... en je moet hem goed krijgen. Het is natuurlijk wel zo als je een show speelt... en die speel je 140 keer in het land Dat bij nummer 100... dat je wel moet, zeker van je zaak moet zijn. En dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk is om te doen. En dan heb je het in de vingers. Maar als je iets aan het maken bent of aan het try-outen... dan moet je gewoon moet je onzeker zijn over hoe die valt. Want je moet ook openstaan voor hoe die valt. Oh ja, ja. En ben je niet bang dat het straks allemaal... Bij, bij voetballers, daar heb je een aantal voetballers... die kunnen op alle plekken in het elftal spelen... met als gevolg dat als er elf goede zijn... dat ze dan ook op de bank zitten. Ben je daar niet bang van? Bang voor als je alles een beetje kan? Uh, nee. Moet, nee, dat klinkt alweer arrogant misschien, maar dat nee, helemaal ik niet. niet. Klinkt nee. heel goed. Ga door. Oké, okay. jee. <lacht> yeah. Nou, ik, nee, want ik denk er is maar één iemand zoals ik en met de loopbaan die ik heb gehad. Dus ik denk toch altijd, ik werk toch helemaal vanuit mijn kern. En, ja, niemand anders heeft mijn kern, nee. volgens mij. Oké. Okay. Hoe is het met de kikker? Ja, die kern en die kikker die zitten heel erg bij elkaar, hè? Als hij het maar Ik over weet niet wat je hebt uh, ja, losgevoeld nu. Maar. Ik denk dat hij doodgaat, maar alleen, we weten nog niet hoe. <laughs> Wij praten zo aan deze tafel verder en met Sander Wallis de Vries... met uh, Willemien van Aals, directeur van het Nederlands Filmfestival... en met historicus Vic Meijer gaan we het hebben over die uh, eilandjes... waar China en Japan zoveel ruzie over hebben. Eerst het nieuwsoverzicht en dat wordt gelezen door Lieslotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Opstelten is niet van plan nu al een oordeel te geven over de rellen in Haren. Hij wacht het oordeel af van de commissie Cohen die gisteren door de gemeente Haren werd ingesteld. Vragen over hoe de politie, de overheid, het openbaar ministerie en andere instanties hebben gefunctioneerd moeten in dat onderzoek worden beantwoord, Zij Opstelten in de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de resultaten er snel zullen zijn. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam vindt dat de wietpas niet werkt. En hij ziet dat niet snel beter worden. De wietpas veroorzaakt alleen maar overlast, zegt hij tegen een vandaag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 Sporten in Europa. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Sander Wallers de Vries. Hij is de hoofd, een van de hoofdrolspelers in de film Mace Case. Willemien van Aals, hij is directeur van het Nederlands Filmfestival. dat morgen in Utrecht van start gaat. En historicus Fik Meijer. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. of ga naar onze website. Dit is de Dag.nu. We stappen in de tijdmachine met Fik Meijer. Welkom in de tijd van naar, naar welk jaar gaan wij terug, Fik? 1895. 1895. Wat gebeurde er in 1895? In 1895 eindigde de Chinees-Japanse oorlog. Japan was in opstand gekomen als vazal tegen China weigerde verder tributen te betalen en uiteindelijk werd die, uh, uh, leden de Chinezen een nederlaag. En Japan claimde toen het eigendom van vijf kleine eilandjes en drie rotspunten. De zogenaamde Senkaku-eilanden en de Chinezen noemen die de diaoyu eilanden En die liggen in de Oost-Chinese zee tussen Taiwan, tussen het Zuid-Japanse eiland Okinawa en de Chinese kust. Oké, okay, nou, en laten we even luisteren wat daarmee aan de hand is. Anti-Japanese sentiment has risen across China in the last week after Japan announced it was buying disputed islands in the East China Sea. With violent demonstrations forcing Japanese companies to shut their stores and factories across China. Voor beide landen zou het economisch zeer ongunstig zijn... als dit spierballenvertoon zou escaleren. Ja, Over die eilandjes gaat het dus. De Japanners die hebben ze gekocht van een private onderneming. En China is daar nu heel boos over. Ja, er is natuurlijk een lange geschiedenis aan vooraf gegaan... met ja. de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat uiteindelijk een tijd een, een Amerikaans protectoraat is geweest. Maar toch kwamen ze weer terug bij Japan. Toen hadden mensen ze in bezit genomen. En die zijn ze gaan verkopen... Toen was er eerst een hele radicale, uh, een radicale gouverneur die ze wilde uh, kopen. En uiteindelijk is dat niet doorgaan, Ishinaba. En toen zijn ze gekocht door Japan weer. En Japan heeft ze voor 26 miljoen dollar heeft vijf eilandjes en drie rotspunten, samen zeven vierkante kilometer, hebben ze gekocht. Ja, Maar even daarvoor, want ze waren van een, van een privé-eigenaar. Hoe, hoe was dat dan zo gekomen? Ja, ze zijn een tijd uh, onbewoond geweest. In het begin van de 20e eeuw bewoond. Toen zijn ze in handen gekomen van een bepaalde groep eigenaars. En die verkochten ze. Toen was die radicale Japanse politicus die ze wilde kopen. Uiteindelijk heeft de staat ze gekocht tot grote ergernis van China, want die neemt daar geen genoegen mee... en heeft die eilandjes natuurlijk al veel langer geclaimd. Vooral toen in 1968 er een Japans rapport kwam... dat er olie zou ja. liggen en gas. En als dat eerst, dan krijgen alle landen dollartekens in de ogen... en dan uh, zijn de rapen gaar. Is dat, het, is dat het grootste punt? Dat het gaat om wie dan toegang krijgt tot die bodemschatten? Nou ja, of, of, of spelen er ook andere dingen? Het gaat natuurlijk om meer. Er is altijd een enorme rivaliteit geweest tussen China en Japan. En die is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog... of in de Tweede Chinees-Japanse Oorlog van 37 tot 45... is dat natuurlijk ook weer aangewakkerd. Wat, vertel even wat er toen gebeurde. Nou ja, Toen hebben de Japanners natuurlijk China binnengevallen. En die uh, Chinezen die hebben nooit vergeten... dat toen de Noordelijke Spoorlijn vernietigd werd... de martelingen, de verkrachting van Nanjing... die allemaal hebben plaatsgevonden. En toen de oorlog was afgelopen... hebben de Japanners zich nooit echt publiekelijk helemaal... Uh, geëxcuseerd voor alles wat er aan de hand uh, oh. is geweest. Oh. Dus er is een soort combinatie van allerlei uh, problemen. Dat is Op de eerste plaats is dat de olie die er zou kunnen liggen. Op de tweede plaats zijn het visgronden. Op de derde plaats liggen die rotspunten strategisch... in het midden van die driehoek tussen Japan, Taiwan. Want dat hoort er ook nog bij Taiwan en uh, China. En dan is er natuurlijk de symbolische waarde dat de... Chinezen voelen zich altijd systematisch vernederd door Japan. Japan was natuurlijk veel eerder een wel ontwikkeld land geworden. En toen, uh, Japan was een wel ontwikkeld land geworden... toen de Chinezen nog in de agrarische sector zaten. En die Japanners hebben zich nooit echt geëxcuseerd... En nou ja, dat alles bij elkaar, ja. dat maakt dat, dat dit een dat staat er in probleem Japan. wordt. Even over die houding van de Japanners, want die Chinezen ervaren dat blijkbaar zo... dat ja. zij zich arrogant opstellen. Is dat ook zo? Nou ja, in, Hoe zien Japan Chinezen? Ik ben geen Japanoloog of, of Sinoloog, maar wat ik heb uh, kunnen achterhalen... is dat in de Japanse schoolboeken nooit alle vreedheden van Japan in China zijn uh, uitgelegd. Hm. En de Chinezen vinden dat heel erg... En er is altijd zoiets geweest van... Uh, ja, wij willen nu eigenlijk revanche uh, nemen. En deze eilanden, die op zich waarschijnlijk helemaal niet zo belangrijk zijn... die zijn ook een soort testcase, zoals die al eerder zijn geweest... in 2005, 2010, er zijn steeds protesten geweest van China tegen Japan. Maar nu, afgelopen zondag, werd herdacht dat 79 jaar geleden... de Tweede Chinees-Japanse Oorlog werd afgelast... en dat er 40 jaar betrekkingen waren, goede betrekkingen met Japan. Die feestelijkheden zijn uh, afgelast. Ja. En je ziet dat er nu dus allerlei protesten komen... tegen de kennen tegen Toyota. En tegelijk zie je ook, want dat vergeten de media vaak... dat er in Japan eveneens protesten tegen de Chinezen komen... die dat wagen om die eilanden, de Senkaku-eilanden... die de Chinezen dus Diaoyu noemen, om daar dus weer een... Uh, ...item van te maken. Maar is het dan echt spontaan dat mensen daar zelf persoonlijk boos van worden... ...of wordt dat gewoon flink aangewakkerd door de overheid... ...die denkt van ik stuur je de straat op, dan ja, hebben we weer ik, wat mooie beelden. Ik denk dat dat wordt aangewakkerd. Maar er zijn natuurlijk in die landen ook heel veel nationalisten... ...die zijn dus Chinezen die naar die eilanden toe gegaan zijn met vlaggen. De Japanners vonden dat niet leuk. Een complicerende factor is dat de afvallige Chinese provincie Taiwan... dat die daar ook. Uh, mensen naartoe gestuurd heeft. Een Chinese vissersboot was er naartoe gegaan... en de kapitein wordt gevangen gehouden door de Japanners. Kortom, het is een heel uh, ingewikkeld probleem... waarvan je alleen maar mag hopen dat het niet gaat escaleren... tot iets groots, tot twee supermogendheden die daar aan de slag gaan. Want wie is het sterkst? Uh, qua leger is China natuurlijk veel sterker dan Japan. Daar, hoef, daar is geen twijfel over mogelijk. Vandaag was net het nieuws dat China heeft nu als Zoverse staat een vliegdekschip. En dat betekent dat je een hele grote vlootnatie bent. Hmm. Dus als die Chinezen daar echt zouden willen... dan zouden ze uh, allerlei kwaad kunnen aanrichten. Maar dan hebben ze ook ruzie met de rest van de wereld. Dan hebben ze ook ruzie met de rest van de wereld. Want er is in 1951 ook een zogenaamde San Francisco-verdrag geweest... tussen Japan en Amerika, en dat als Japan wordt aangevallen... dat dan de Verenigde Staten te hulp komen. Hm. Dus dan zou het een heel internationaal probleem worden. En ik denk dat niemand daarbij gebaat nee. is. Even dus over, wat... over dat excuses aanbieden. Want dat is ook in de richting van Japan ook wel eens door Nederland gezegd. Hè? Met name door mensen in Nederlands-Indië... die tijdens de oorlog te maken hadden met Japanse bezetting. Is dat uh, typisch Japan om nooit excuses aan te bieden? Nou, soms wel. Want dan gaan ze toch altijd ook rare gebaren maken? Ja, hè, zo? Ik, ik, ik denk dat dat, dat dat natuurlijk heel gevoelig ligt... omdat hm. in de schoolboeken natuurlijk weer te geven. En ze hebben dat... Nooit gedaan, dus ik zou niet weten waarom ze dat nu niet zou doen. Nou ken ik de volksaard van de Japanen niet... maar ik denk wel dat hij dat soort dingen niet al te graag nee. zou doen. Dat dus mensen dat kan die dienst... daar kan China lang op wachten op, excuse. Ja, en ik denk dat je dit, dit, dit, dit, dit probleem misschien moet voorleggen... aan een internationaal gerechtshof. En anders zal er gebeuren wat er al decennia lang gebeurd is dat het weer vooruitgeschoven wordt... en dat er bij tijd en wijle weer de kop opsteekt, het probleem... en dan wordt het weer vooruitgeschoven. Ja, maar wie heeft er nou belang bij om dat conflict in stand te houden? Want ze hebben toch ook belang bij goede betrekkingen onderling? Ja, ik maar aan. er is altijd een enorme rivaliteit. He, er is, is het een soort Nederland-Duitsland? Ja, ik denk nog sterker. Ik denk dat het sterker is. Dat het beide grootmachten zijn... en dat de Chinezen de grootste grootmacht zijn. Maar ja, ze, wij zullen zeggen, ze hebben er geen belang bij. Maar eer dat Speelt natuurlijk bij die Chinezen en Japanners een enorm grote rol, maar denk ook alleen maar een lange tijd geleden toen de Falklandeilanden wat hadden de Engelsen er toen voor Artenië, belang bij ja. om die Falklandeilanden ja. te verdelen? Mm -hmm. Dat was ook prestige, eer en niemand wil hier de kop uh, buigen of laat staan barsten en willen dat doorvoeren totdat er een Beslissing komt, ja, nou hebben in Den Haag zo'n hof dat van, van die geschillen tussen twee ja, landen. Internationaal moeten... Ja, is dat een idee of dat, dat en, lijkt... en willen China en Japan dat hebben? Die hebben die de bereidheid om dan hun soevereiniteit over te Tot dragen? Nu toe zijn ze in de fase dat ze protestdemonstraties tegen elkaar gevoerd hebben. Dat er nu de afgelopen dagen voorzichtig gepraat wordt. Dus ik denk dat de problemen weer vooruitgeschoven gaat worden. En dat er niet iets van oorlog of echte gevechten uit nee, gaan. Ik, breken. Niet. ik denk dat, dat niemand daar belang bij heeft. Nee.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 away You give me something. Willemien van Aals, directeur van het Nederlands Filmfestival, dat morgen van start gaat met uh, de titel Jouw films, jouw festival. Klinkt alsof het gericht is op jongeren, is dat zo? Op jongeren, maar eigenlijk op het hele Nederlands publiek. We vinden het heel belangrijk dat het Nederlands Filmfestival een laagdrempelig filmfestival is voor jong en oud. En de kreet jouw films. Jouw festival is inderdaad zeker omdat je en jou is uh -huh. nou Ikea eigenlijk hè? I Ikea, nou voor mij <laughs> part. Jouw boekenkast maakt me niks uit. <laughs> ja, uh, maar het Nederlands filmfestival klinkt gek of daar kleeft gek genoeg af en toe nog het imago aan van toch een filmfestival voor makers hè, ja. van acteurs, actrices en dan mag je niet bij horen of dat is eng en spannend. Nou dat willen we gewoon uh, uh, nog eens duidelijk met deze campagne doorbreken en het is dus echt voor iedereen. Want je kan gewoon een kaartje kopen en Thank mm -hmm. you. In de film gaan we kijken op het ja, festival. Het is niet ja. zo dat je dan heel belangrijk moet zijn. Of nee, uh, helemaal niet. En dat is het leuke, dat ook uh, bekende Nederlandse acteurs en actrices... Kijk, Sanne gaat er ook lopen, rondlopen. En ja, maar Sanne is, is een ster. Uh, ja, daarom. Ja. Maar dat, Sanne is een ster, maar kan gewoon met het publiek... Uh, met de gewone <laughs> mensen. hangen. Ja. Ja. Niet met iedereen, hoor. Nee, oh, nee ja, dat is ja, de <laughs> enige selectie. Via Twitter is er ook al een, een project gestart in augustus... om aandacht te vragen voor het festival. En dan konden Twitteraars meehelpen om een, een spotje te regisseren. Ja, eigenlijk een hele film. Want wat, uh, wat was er aan de hand? We hebben vorig jaar hebben we een campagne die had een slogan. Uh, Voordat je het weet zit je er middenin. En toen is een commercial opgenomen. Waardoor uh, toevallige passanten, dus gewoon uh, in dit geval mensen in Utrecht... in een filmscène werden gesleurd. En uh, kwamen opeens in een filmset terecht. En daar hebben we een commercial van gesneden. Uh, dus daarmee was je als acteur in de film. En dit jaar gingen we een stapje verder. Dat Nederland echt de regie kon pakken. Was dat in Haren? Uh, nee, dat ja. nee, was ieder oh. geval al eerder. Dus niet haren. Ja. Maar de regie kon dus via Twitter mee. Ja, regiseren. via Twitter. Dus we hebben 80 minuten speelfilm opgenomen. Waardoor het re de regie in handen was van het Nederlands publiek. Die middels tweets, de regieaanwijzingen. En, gaven. en deden dat ook massaal? Massaal, ja. Ik kan je zeggen, we waren hele veel een trending topic in Nederland op Twitter. En wereldwijd uh, ook heel hoog. En zelfs bezig aan de Olympische Spelen op dat moment. Oh. Dus. Toch, mega succes. Ja, en 4000 tweets, dat is veel. Heb je ja. ooit, Fik, de neiging gehad? Wacht even, om... ik snap of... het nog niet. Kan je dat ook zien dan? Ja, je kon het zien bij UPC online. Kon je, en ook op internet kon je de hele film volgen. En het is eigenlijk een project wat je dan gewoon live mee moet maken. Maar Want op het moment dat je dan een tweet doet, wordt dat gespeeld ergens? Ja, dat kwam dan uh, helemaal zeg maar, bij de regie binnen. En die maakte hun keuzes. En de keuzes die zij maakten kwam via een oortje bij de acteur terecht. En die gingen dat op dat, dat moment meteen dat spelen? Ja, oh, okay. ja, en uit die lange film hebben wij dus onze commercials van 15 en 30 seconden gesneden. En deze film... die de eerste Twitterfilm ever, heet Onder Controle. En die vertonen we nog wel een keer op het festival. Oh, dus dan kun je eventueel je eigen scène nog weer terugzien. Ja. ja. Vick, had, ja. had je mee willen doen? Uh, nee, ik twitter niet. <laughs> maar had je voor de gelegenheid misschien even willen twitteren? Om uh, ook eens een keer een film te kunnen regisseren? Dat denk ik wel, ja. ja. ja. Ik zou er beste een keer heen willen. Ik heb goede vrienden en vriendinnen die gaan altijd naar het filmfestie blijven. Daar dus bijna de twee weken duurt het? Tien dagen. Tien dagen, ja. blijven we dus echt dag en nacht zitten. Die komen met zulke piepoogjes <laughs> komen die eruit. En die vinden dat fantastisch. En wat houdt jou tegen? Ja. Maar ja ja je niet? Ja, ik, heb, ik denk altijd nog dat ik andere belangrijke dingen te doen heb. Dat denkt iedereen. Ik bedoel, maar ja. Zo werkt het. Ja. Ja, het thema is de belofte. En sinds u directeur bent van het filmfestival werkt u met, met thema's ook. Maar er worden heel veel films getoond. Die vallen toch niet allemaal onder nee nee, nee, zeker niet. Wat, wat ik belangrijk vind is dat we elk jaar een hoofdthema meegeven. Omdat het ook gewoon... Ja, je wil als festival ook een verhaal vertellen. Net als je een, een film maakt, wil je ook een verhaal vertellen. En uh, we zoeken naar een thema waarvan we op dat moment denken... dat het belangrijk is om, uh, ja, om naar voren te schuiven. En drie jaar geleden hadden we Spiegel van Holland... waarin we aangaven dat de Nederlandse film altijd de Nederlandse samenleving reflecteert. Dus dertig jaar geleden had je films over Nederland. Hè, ook in speelfilms, daar klank, klonk en zag je toch altijd... het Nederland van die tijd euh, terug. Vorig jaar gingen we heel erg de vernieuwing in... met beeldenstorm, film en digitale beeldcultuur. Dus gingen we heel erg in op wat de nieuwe technieken film brengt. En dit jaar de belofte, en dat gaat over nieuw talent... dat gaat over verwachting, hoop, geloof en vertrouwen voor de, uh, in de toekomst. Maar dat kan elk jaar... Ja, maar we vinden het juist heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat we dat juist nu doen, omdat de kranten vol staan van een heel pessimistisch toekomstbeeld voor jongeren. En in de filmsector zie ik enorm veel vitaliteit. Zal niet anders zijn als in andere sectoren. En ik vind het juist nu heel belangrijk in tijden van bezuinigingen en zeker cultuurpessimisme om uh, een positief hoofdthema. En daarom de belofte. Ja. En Sander, voel je je daarbij thuis met jouw film? Ja, het is natuurlijk niet helemaal mijn film. Nou ja, er je er speelt erin, een belangrijke rol. Nou ja, wel omdat het over, uh, over schoolgaande kinderen gaat, denk ik het wel, ja. ja. En wat ik zelf heb gemerkt aan het werken met hun... is dat ik dan merk dat ik eigenlijk altijd denk... dat de volgende generatie wel veel uh, uh, hoe moet je, laconieker zal zijn... en onverschilliger nog erger dan mijn generatie... en dat het helemaal niet zo is. Hm. En dat vind, ik, dat vind ik altijd heel hoopvol. En dat juist inderdaad door ouderen en zijn dat de generaties de grond in worden geschreven... waardoor je denkt, nou... Uh, we gaan inderdaad maar niks meer doen of niks meer vinden. Terwijl van nature is de mens volgens mij uh, wil van alles doen en goed doen ook. Ja. Het is ook het thema familiefilms. De film waar Sanda in speelt is een familiefilm. Dat speelt ook een rol. Hè? Ja, we hebben zogenaamde focusprogramma's. En het focusprogramma Familiefilm hebben we dit jaar omdat de Nederlandse familiefilm eigenlijk de afgelopen 15 jaar enorm zich heeft ontwikkeld. Klinkt heel eng, Een focusprogramma. Kom jongens. Ja, laten we zeggen gewoon het een programma. Familiefilms. En uh, want toen ik jong was, en ik ben 49, toen ging ik niet uh, naar de uh, naar de bioscoop voor een Nederlandse film. Nou, nu is dat eigenlijk heel gangbaar. En als Wat je voor films moeten we dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, Achtergroepers ze huilen niet. Cowboy, uh, Brammetje Baas, Patatje Oorlog. Dit jaar hebben we er maar heel goede films Heel goede films. En dit jaar hebben we er heel veel. En daarom dachten we: nou, het is belangrijk om die familiefilm op het Nederlands Filmfestival, wat wij zijn, voor, zijn er voor alle genres, uh, een keer goed in de spotlight te zetten. Dus kiezen we een film als Mees Kees op een heel goede premièreplek. En we kiezen een familiefilm voor de openingsavond. No, no, het Zicht zag kind. Mm. Heeft ze dus allemaal gezien? Alle 380? Nee, ik heb alle competitiefilms gezien en nog veel meer. Ik denk dat ik zo'n 250 films heb gezien. Nog zo meer, want wij selecteren ook voor het festival. Want u bent ook het hele jaar directeur daarvan, dat is een fulltime ja, baan? Ja, meer dan, kan je zeggen. En dat, dat zeggen. is vooral het hele jaar film kijken? Nee, nee. Het lijkt van... ook wel wat Als dat factuur is, hoor. Ja, dat is maar waar. Nee, die films kijken, dat doe ik vooral in de avonden en in het weekend. Ik heb ook nog een gezin, dus dat is altijd ingewikkeld. Ja, soms nee. moet je kiezen dan. Ook. Ja, als... ik heb ook heel goed naar Sanne geluisterd. Ja. Um, maar deze baan houdt natuurlijk ook in dat je gewoon elk jaar heel veel geld moet uh, vinden. En uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk deel, ook van de baan. En we zijn een organisatie die van veertien mensen uh, met alle vrijwilligers bij uitgroeien naar 500 en weer terug. Dus je kan je voorstellen dat dat gewoon hè, qua medisch ja. mijn beste, uh, een ding is. Maar dat ja. is hartstikke leuk. En ja. dan s'avonds de films kijken. Dat lijkt me ook heel leuk. Uh, u noemde net ook al de bezuiniging in de cultuursector. Het pessimisme wat we lezen ja. in de kranten. Uh, u noemde het ook wel een verwoestende tornado die over het cultuurlandschap raast. Dat is wel een hele... Ja. hele Bout, hè? Ja, ja. ja. Nou, dat heb ik vorig jaar in mijn openingspeech gezegd. Ik kan, hè, toen voelde we al aankomen dat, of toen miste we al hoeveel er bezuinigd zou worden. Ik, ik zal ook niet ontkennen dat er best wel wat kan gebeuren. Maar wat ik heel erg, en wat je dus nu ook gaat zien vanaf 2013, en dan heb ik het niet alleen over film, maar is dat er heel veel instellingen omvallen. Of filmfestivals, ik noem bijvoorbeeld het, of het uh, internationaal uh, festival Oude Muziek in Utrecht, wat wereldwijd enorm toonaangevend is, maar wat gewoon zeven ton subsidie die gaat missen en ja. daarmee is je basis weg. En daarmee kun je heel moeilijk je team bouwen... om nieuw en ander geld te, ja. te vinden. O, um, maar je dus hoort ook wel het geluid van mensen die zeggen... ja het is allemaal heel erg naar voor de cultuursector. Maar het is ook wel eens goed dat het gebeurt. Want nu worden mensen ook wel gewoon aangezet... om zelf in actie te komen en echt... Uh, ja, te bewijzen waarom ze er zijn. En, en ja. andere bronnen te zoeken van inkomsten. Ja hoor, zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar als je kijkt naar het Nederlands Filmfestival. Wij worden met een kwart van de Rijkssubsidie gekort. Maar wij zijn al 15 jaar heel ondernemend. Onze, hè, onze begroting bestaat uit een derde. Uit overheidssubsidies van provincie, gemeente en Rijk. Dus twee derde plussen we al op. En dat gaat om miljoenen. Van bedrijfsleven, fondsen enzovoort. Mm -hmm. En ik denk ook wel voor de uh, filmindustrie breed. Dat ze heel, heel erg ondernemend zijn. Ja. Maar kijk. Maar wat is dan de zorg? Nou, de zorg, ik noem wel even toch weer die filmindustrie. Kijk, wij hebben vorig jaar had de Nederlandse film... want wij zijn er niet voor onszelf, wij zijn er voor die Nederlandse film... een marktaandeel van 20 procent. Dus dat betekent dat één op de vijf bioscoopkaartjes die worden gekocht... Uh, gaan naar Nederlandse film. Nou, dat is hartstikke goed. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je je eigen filmcultuur ziet. Nu worden wij verwacht als sector om het marktaandeel op dat niveau te houden. Uh -huh. Maar uh, het Rijk kort wel uh, het budget van het filmfonds met ruim een derde. Dus dat betekent dat er over... Een één, twee jaar, een derde, een derde minder speelfilms worden gemaakt. Hm. Maar als die films ja. dan heel succesvol ja. zijn... En, ja. en, en, en mensen gaan allemaal naar de bioscoop... dan, ja. dan, dan, dan verdien je het toch ook aan zo'n film? En dan kan je met uh, dat geld toch weer een volgende maken? Of is het te simpel? Nee, dat is echt te simpel. Uh, de Nederlandse film bestaat niet zonder overheidssteun. Dat heeft te maken met het kleine uh, taalgebied. Maar Eddie de Stal heeft het toch gedaan? Eddie heeft nu een film gemaakt. met Zonder... Qua zonder ja, uh, klopt. Dat klopt. Dus dat kan? Het kan, het kan, maar ik vind het heel belangrijk. En Eddie heeft een hartstikke leuke film gemaakt. Dat die diversiteit blijft bestaan. Dus dat je films hè, die Eddie kan maken met een. Uh met absoluut hele leuke filmen, maar wat kleine verhalen. Maar je moet ook de films als Zwartboek kunnen maken, of Black Butterflies, of fantastische familiefilms. En dat kan nooit, dat wordt nooit winstgevend nee. in Nederland? Daar zijn we toch gewoon te klein voor? Uh, over de hele linie wordt dat niet winstgevend, maar je kan wel, he, door goede. Maar er is ook een ander, en dat is toch wel even heel belangrijk om te noemen. Je hebt subsidies en je hebt economische maatregelen, die je heel erg in onze andere omringende landen ziet. Neem een voorbeeld als Vlaanderen, België. Die hebben de afgelopen jaren door een aantal simpele overheidsmaatregelen gezorgd dat kapitaal naar België komt. Dus wat gebeurt er? Heel veel Nederlandse films, Duitse, Franse enzovoort, worden in uh, België... Afgemaakt. Dat betekent dat postproductiebedrijven in Nederland failliet gaan. En in België is het booming business. Amerikaanse ploegen gaan daar draaien. Simpel omdat het daar fiscaal aantrekkelijk is. Nou, en dat is eigenlijk het grootste probleem waar op dit moment de Nederlandse filmindustrie mee te maken heeft. En dat weet, dat weet de politiek. En ik hoop ook echt dat met een nieuw kabinet daar wat aan gedaan wordt. Nou Veel plezier in ieder geval. Dankjewel, gaat lukken. Binnenkomen lopen. Elma draaier, goedemiddag. Hallo een iPad, drukkend iPad. Heel erg drukkend iPad. Uh, wat kom je doen, wil ik bijna vraag Maar je komt zometeen een appeltje schillen. Uh, uh, met wie? Ik kom een appeltje schillen met uh, Liane Den Haan. Zij is directeur van de ANBO, dus de uh, ouderenbond. En as we speak, spreekt uh, de, de Eerste Kamer over een wetsvoorstel voorstel dat het mogelijk maakt om huisbezoeken af te leggen bij AOW'ers... om oh. te kijken of ze niet frauderen. Of, dat okay. het, nou ja, of het wel allemaal in orde is, of ze wel echt alleenstaand zijn. En uh, deze mevrouw, de directeur van de AMBO, is daar uh, erg ontstemd over. En heeft gisteren nog een keer een brief gestuurd naar de Eerste Kamer. En ik wil haar graag vragen waarom ze daar nou zo ontzettend. Uh, over het. is. Oké, okay, nou, dat ga je allemaal na de klok van drie uur doen. Er zijn een paar vragen binnengekomen voor uh, Sanne... over uh, Bulimia staat hier, dat zal Bulimia zijn. Er wordt wel gezegd, je komt er niet vanaf. Maar jij zegt, dat je kan er wel vanaf komen. Oh, zeker, ja. Look at me... Ja. Nou was ik echt niet te zwaar gevallen hoor, dus dat wil ik wel even duidelijk maken. En het heeft ook niet al te lang geduurd, maar ik geloof zeker dat je van elke verslaving wel af kan komen. Het oh ja. is altijd wel een way out. En de luisteraar heeft niet heel goed geluisterd, want er staat ook nog de vraag waarom praat je er nu wel over? Maar dat heb je al verteld. Ja, we moet je beter opletten en anders even terugluisteren. er staat geen naam bij. Op onze website kan je terugluisteren. Dit is de dag.nu. We zijn er zometeen na de klok van drie uur weer. Tot zo!